Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nog steeds zijn er veel problemen door een grote IT-storing bij Defensie. Op een aantal ministeries kunnen medewerkers niet inloggen. En ook zijn er problemen met DigiD. En het is ook chaos nu op Eindhoven Airport... waar tot 5 uur vanmiddag geen vliegverkeer mogelijk is door die storing. Wij maken gebruik van de startlandingsbaan van Defensie. Die is dus niet van ons, maar van Defensie. En wij maken ook gebruik van de uh, verkeerstoren. Die hier staat, is ook, wordt bemand door uh, Defensie. En vooral vluchten naar Spanje, Polen en Portugal zijn getroffen door die storing. Deze reizigers op het vliegveld moeten nu afwachten wat er gaat gebeuren... hoorde ons verslaggever Denny Simons. Ik kom er net aan, dus uh, wij wisten het. Dus, ja. Dat is dan wel weer de mazzel. Ja, ja, en nou even kijken of... Of we gaan kunnen gaan vliegen. En anders met de auto. Want de reis is niet zo heel ver weg. Ja, Polen. Weg. Polen hoor. No. Dus naar Polen, dus 1200 kilometer. Nou, we gaan het zien. Stel dat die naast komt uit Groningen, dus die hebben al een wereldreis achter de rug. Oh, dan ga ik ook even gelijk daarheen. Ik hoor net van de, de buurman hier dat er jullie uit Groningen komen. Ja, klopt. Vanmorgen voor vertrokken. Ja, dus uh, nog afwachten of we nog kunnen vliegen of niet. Wanneer hoorden jullie het dat uh, jullie uh, waarschijnlijk niet konden gaan vliegen? Nou, toen we net uh, tien minuutjes onderweg waren in de auto. Toen hoorden we op het nieuws uh, dat er problemen waren. Maar ja, onze vlucht uh, bleek voor nu nog gewoon door te gaan. Dus we zijn gewoon doorgereden. Ja, nu, is het, uh, nu is het afwachten. En waar zouden jullie heen gaan? Landsrood. Dus jullie hadden je verheugd op zon. Ja. ja. Nou ja, nu is hier ook zon. Ja. <laughs> maar toch op een andere manier, inderdaad. Ja, helaas. Ja, sommige vluchten die op Eindhoven zouden landen. Die worden nu omgeleid via Brussel. Op het vliegveld wordt er nu trouwens ook water uitgedeeld aan de gestrande reizigers. Omdat het flink warm is. Op het Griekse eiland Samos is het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw van 65 gevonden. Vorige week donderdag ging ze een eindje wandelen daar en kwam ze niet meer terug. De afgelopen dagen zochten speurhonden in de bergen naar de vermiste vrouw. De zoekactie was ingewikkeld vanwege de hitte, waardoor de honden ook oververhit raakten. En Wout Weghorst speelt komend seizoen in een shirt van Ajax. De oranje spits maakte de overstap van de Britse club Burnley. En bronnen zeggen dat de clubs er nu al uit zijn, maar vanmiddag is er nog wel een medische keuring. Het afgelopen EK maakte Weghorst nog het winnende doelpunt in de allereerste wedstrijd van Oranje tegen Polen. Het weer dan nog. Af en toe wat dunne bewolking, maar vooral heel veel zon vanmiddag. Het is 26 tot dik 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het verkeer langzaam tussen Knoopend Koenplein en Amsterdam Oud-Zuid, 7 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 to lose this time kom terug voor het tweede uur Lunchroom op ZFM Zandvoort. En dit waren direct met My Blood: Love of the common people. Paul Jong. Living on free food tickets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 Oh no. With a whole lot of love and a warm conversation But don't forget to pray, forget to pray. Just making it strong where you belong And we're living in the love of a common people Smiles from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it just as much as she can And she can José Feliciano is een Puerto Ricaanse zanger. Door zijn aangeboren glucose is hij vanaf zijn geboorte blind. Hij heeft vele internationale hits gehad, waarvan Felicidad een van de bekendste is. Ik heb gekozen voor José Feliciano met Light My Fire. that it would be Langs de brede trap achter de Holland Casino... wordt een rolstoelhelving gerealiseerd. Daarmee gaat een vurige wens van rolstoelgebruikers in vervulling. Deze oplossing is nog gebleken nadat het Postweg was aangepast... voor een veilige doorgang voor de KNRM. De werkzaamheden zullen deze week beginnen... waarna niet alleen rolstoelgebruikers, maar ook mensen met een scootmobiel of kinderwagen gebruik kunnen maken van de 1,8 meter brede helling. Ja, en als het mooi weer is, dan zeg ik vaak tegen de melkboer... ik hoef vandaag geen melk. Today. Oh, it wasn't always so. The company was gay. We turned nine today. Ik moet eerlijk zeggen met dit warme weer een lekkere kop koude melk. Dat lijkt me toch ook wel lekker hoor. Niet alleen door de bewoners van camping Sandervoorde... maar ook landelijk wordt aandacht besteed aan campings... die worden overgenomen door investeerders. Daarom is 30 augustus uitgekozen... om alle recreanten uit het hele land naar camping Vogelenzang te komen. Het doel is om aan het kabinet en de Tweede Kamer aan te geven... dat de investeerders moeten stoppen met het opkopen van traditionele campings... om daar luxe vakantieparken voor in de plaats te zetten. Niet alleen de recreanten zijn 30 augustus bij Campingvogelenzang aanwezig... maar ook de bekende acteur Marcel Hensema komt daar naartoe om actie te voeren. Wie aan wil sluiten is van harte welkom om de delegatie van Santervoerde te steunen. Adele someone like you Your dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you fight it, I had hoped you'd Stay away I couldn't fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that Geweldige stemmen, deze vrouw. Heb je verleden jaren ook gekeken naar de Best of the Tribute's Band? Ja, dat was een geweldige ervaring om al die bands echt allemaal hun best te zien doen. En ja, voor mij stak er één met kopperschouders bovenuit. En dat waren de Cheap Blues Forever van de Beatles En dat was geweldig. Ik ga de volgende maand gaan daarheen bij de Phil gaan we eens kijken hoe ze live zijn. En daar ben ik zeer benieuwd naar. Hier heb je vast een voorproefje. Stel het samen. Wat doe je met een elektrische apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die het niet meer doet? Een snoer dat stuk is? Of een te lange broek? Weggooien of samen repareren. Duurzaam, inspirerend en gezellig. De deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Maar u kan altijd informatie vragen via 5740330. 5740330. En het is aanstaande vrijdag, 30 augustus, van 2 tot 4 uur s middags. De locatie, pluspunt, Zandvoort-Noord. Yves Berendsen was gedurende de Grand Prix-dagen op meerdere locaties in Zandvoort te bewonderen. Vrijdag was hij een van de sterren op het circuit. Samen met Xander de Bousigné, Walter Kroes, Direct en Armin van Buren. En ik ga draaien, juist Yves Berendsen met Terug in de Tijd.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 Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Jij bent echt niets veranderd, oh het voelt me vertrouwd Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. We hebben gelachen en waren jong. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek, we waren van vol. Name That's very funny. Cause my girls was the same. Dit was Paul Anka met Hallo Jim. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. In de laatste week van augustus worden we wel verwend met brede opklaringen. Vandaag stijgt het kwik naar lokaal 27 tot 29 graden. En donderdag, morgen, lijkt het lekker warm zomersweer te worden. Later in de week stijgt wel de kans op regen- en onweersbuien... Al is die voorspelling nog erg onzeker. Op vrijdag kan het nog altijd zo'n 23 tot 25 graden worden, worden. En ook in het weekend komt de thermometer waarschijnlijk wel boven de 20 graden uit. Nou, wat willen we eigenlijk nog meer? Hè? Wat een weertje, wat een weertje. Instrumentaal van de week. De Chams was een instrumentale rock roll band opgericht in 1958. De band bestond vooral bekend van zijn hits Tequila. De muziek van de band was kenmerkend vanwege de sterk aanwezige saxofoon en door de Latijnse-Amerikaanse accenten die in de nummers werden toegepast. Hier zijn de Champs met Tequila. Hela! In het dorpskerk aan de Kerkplein wordt deze zomer één keer per maand op woensdagavond een concert georganiseerd. De laatste van de vier concerten wordt op woensdag 4 september gegeven door Zandvoorter Ruud Houweling. Ruud Houweling wordt in de kerk vergezeld van altviolist Ro Kraus. Volgens muziekkenners is hij één van een fietsroos op dit instrument. Kraus heeft onder andere gespeeld met Wende, Spinvis en Slapstick. Naast liedjes van zijn meest recente album, Accidental Pictures, speelt Ruud de mooiste liedjes uit zijn oeuvre. Zoals gebruikelijk zal hij zijn songs omlijsten met verhalen over de totstandkoming van deze album. Ja, moeilijk hè, zo'n verhaal even voorlezen. We gaan door met. Dus even kijken hoe het ook wil. Julio, ik lees de jas. Dat was Julio Iglesias met Por una mujer. Ja, ik kan me nog herinneren, we hadden vroeger een kaartclubje. En dan werd die plaat werd op de schoorsteen neergezet. Het gezicht van Julio. En ja, dan werd mijn zwager heel erg jaloers. Want ja, zijn vrouw die was helemaal verkikkerd op hem. Een vacature. Chauffeur Belbus Pluspunt. Pluspunt heeft extra chauffeurs nodig. Als chauffeur vervoer je in onze elektrische Belbus inwoners veelal senioren, in Zandvoort voor boodschappen, bezoek... of voor een afspraak bij een dokter of een fysiotherapeut. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een bericht naar Paulien. En dat gaat u via p.honner, h-o-h-n-e-r, at plus .zandvoort Nl En voor meer informatie, zie de website van plus .www .plus Zandvoort. .nl. Er maar eens naar dat ene lied geloven nou maar. Die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op mokken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Die man is verliefd. Nou dat is toch mooi. Wij zitten in die... zo gek als een deur hoe hij zich uitsloft bij jou in de buurt, maar als hij jouw naam hoort verandert zijn blik. Die man die verliefd is, die man dat ben ik. En in het donker als hij dronken wordt, dan zoekt hij jou meteen. Slaat er ongeluk zijn armen om je heen, want als er wijn zit in Morgen nergens van En dan danst ie zoals niemand anders kan Birds was een Amerikaanse popgroep die in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De Birds wilden vanwege de Britse invasie een Amerikaanse tegenhanger vormen voor de Beatles en de Rolling Stones. De muziek kenmerkt zich door een verschillende stromingen die samengebracht worden, vooral folk en rock, hetgeen folkrock opleverde. Veel van de nummers die de band uitbrachten, waren dan ook oorspronkelijk van folkartiesten als Pete Seeger en Bob Dylan. De sound van de Birds is voornamelijk geïnspireerd door de verfijnde samenzang en de typisch 12 snarige gitaarsound van de Britse groep The Seagulls. Hier zijn de Birds met Mr. Tambourine Man. Ik kom nog even terug op uh, dat uh, voor aanstaande woensdag van het concert in de dorpskerk. En het zomeravondconcert in de dorpskerk begint om half acht. En het duurt ongeveer vijftig minuten zonder pauze. En na afloop is er koffie of thee. De toegang is gratis, maar een bijdrage voor de kerk wordt wel gewaardeerd. En vanaf de verbouwing van Theater de Krocht heeft het bestuur van jazz in Zandvoort een andere locatie gevonden voor haar 22e jazzseizoen. Op 8 september is iedereen welkom op de prachtige brink van Nieuw Unicum... waar Laura Vici samen met de voortreffelijke muzici Jane Louise van Dan op piano... en Edwin Kozalius op bas en Frit Landenbergen op slagwerk het spitsafbijt. Het jazzconcert staat in het teken van Celebration Friends Song and the Latin Touch. De formidabele carrière van Laura Vici... Bestaat uit 17 albums met onder andere Michel Legrand en Toet Stielemans. Niet alleen zal Vici als geen ander het thema perfect vertolken, maar ook zal ze haar eigen repertoire tegen holle brengen. Traditiegetrouw wordt het na het concert ook bij Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd aangeboden voor 21,50. Reserveren snel, want er is voor de maaltijd plaats voor maximaal 60 personen. Geef u voorkeur. Zalmfilet of diamanthaas? Uiterlijk woensdag 4 september door via de reservering van jazz.nieuwunicum.nl. En we staan even op de bus te wachten. De busstop van de Hollies. Ja, het zit er weer op voor deze week. Ik wens u een heel mooi weekend. En het weer laat het zeker toe dat het een mooi weekend wordt. En graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zorg goed voor elkaar. Tot volgende week.